Ja, ik heb nog even een tip. Ik heb nog even een tip voordat we afsluiten. Crossroads de film. Ja. kijken. Ja, absoluut. Je downloaden. ja, helemaal fantastisch We're all going on a no more for a week or two. Fun and laughter on a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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het zon, zon. Zee. zee, Zandvoort en de zomer. zomerhits FM. Dit is de zomer van ZFM. Mijn naam is Gonne Rosendaal van Radio CFM Zandvoort en ik ben onderweg voor het programma Bijzonder Zandvoort naar het raadhuis.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 We'll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 Uh, aantippen wat je, waar je over geïnformeerd wil worden. Dank u wel.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 Help me if you can I remember better days, but now I understand Can't buy happiness, love is not for sale Here inside my soul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 Ja, de, de, de, de intensiteit van de bijeenkomst zorgt ervoor dat sommige mensen dat gewoon niet meer op die manier kunnen bijmaken. Ik kan me heel goed voorstellen, inderdaad. Dank u wel. Uh, wethouder bierman, er zijn drie wethouders aanwezig. Wie zijn dat en van welke partijen zijn ze? We hebben dus uh, collega Tatus, die is voor de VVD. We hebben Gert Tonen van de Partij van de Arbeid en ik zelfs dan van uh, Oudere Partij Zandvoer.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 you down take your parachute and go take the baby parachute. come back tomorrow take your parachute I am taking stop parachute. you ever get in the sorrow To me as you are falling. Take your parachute and jump. You hear a sound, just be calling. It's a beautiful day for jumping. It's never here to keep you back. Take I'll make it safer for you. Take your parachute is on your back. And if the winds don't catch it, I will, I will. Parachute our head Take a pass